Eerst een klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Donald Trump gaat binnenkort nieuwe maatregelen nemen op het gebied van veiligheid. Dat zei hij op een persconferentie na het bezoek van de Japanse premier Abe in het Witte Huis. Trump zei niet aan wat voor maatregelen hij denkt en of zijn plannen iets te maken hebben met het inreisverbod. Hij zei nog wel dat hij ervan overtuigd is dat hij uiteindelijk gelijk zal krijgen van de rechter... zodat het inreisverbod voor mensen uit zeven islamitische landen er alsnog kan komen... De PvdA wil de komende jaren 8 miljard euro besteden aan werkgelegenheid. De partij wil onder meer 40.000 overheidsbanen creëren, zoals conciërges en toezichthouders in het openbaar vervoer. En ook wil de PvdA-werkgevers financieel stimuleren om bijvoorbeeld ouderen aan te nemen en ZZP'ers verplichten om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Allemaal maatregelen die breken met het kabinetsbeleid, omdat de VVD er tegen is. Het Congolese leger heeft meer dan 50 militieleden doodgeschoten... die een legerpost aanvielen met messen. Dat zeggen bronnen binnen de oppositie tegen persbureau Reuters. De militie viel de legerbasis aan uit wraak voor de moord op hun leider... die afgelopen zomer omkwam in een gevecht met de politie. Bij gevechten tussen de militie en het leger in Congo... zijn de afgelopen maanden honderden doden gevallen. In de Eredivisie heeft PEC thuis gewonnen van NEC. In Zwolle werd het 2-0... De thuisploeg kwam in de tweede helft op voorsprong... door een doelpunt van Brok Matsen. Daarna scoorde menig de tweede treffer. Het weer, het is bewolkt met hier en daar wat motsneeuw. Vannacht vooral in het noorden nog lichte sneeuw. Het wordt min 3 graden. Later trekt via Limburg een gebied met sneeuw het land binnen. Morgenmiddag vaker natte sneeuw of regen. Het wordt dan 2 tot 4 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Zf. Met nu! Zie het!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 And we'll For I'm underwater in overdrive